Het verkeer heeft last van de sneeuw, vooral in Noord-Holland en moeten op een aantal wegen langzaam rijden. Volgens de AWB geldt onder meer op de A7 van Amsterdam naar Groningen en op de A9 bij Amstelveen een maximumsnelheid van 50 km per uur. Maar ook op lokale wegen wordt op sommige plaatsen stapvoets gereden. In het hele land zijn strooiploegen bezig om wegen zoveel mogelijk begaanbaar te houden en kunnen sneeuwschuivers worden ingezet. De NS heeft vanwege de sneeuw de dienstregeling aangepast op een aantal trajecten in de Randstad. En net daarbuiten rijden minder sprinters. Intercities rijden bijna overal volgens de dienstregeling. De NS hoopt door de maatregel geen opstoppingen ontstaan. Doordat er minder sprinters rijden kan het drukker zijn in de treinen en moeten reizigers rekening houden met een langere reistijd. Justitie vervolgt twee voormalige rechters van een optreden in de zogeheten Chipshole zaak. De twee, Pieter Kalpfleis, voormalig topman van de NMA, en Hans Westenberg, worden verdacht van mijn eed. Het ging over een geschil over een stuk bouwgrond bij Schiphol. De voormalige rechters hebben onder ede ontkend dat ze een dubieuze rol hebben gespeeld, maar de Rijksrecherche heeft daar wel aanwijzingen voor. Het is in Nederland nog niet eerder voorgekomen dat rechters of oud-rechters voor mijn eed worden vervolgd. Duitsland kan niet voor een buitenlandse rechter worden gedaagd voor schadeclaims vanwege de Tweede Wereldoorlog. Dat staat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Een Italiaan die tijdens het Hitlerbewind als dwangarbeider in Duitsland werkte had een schadeclaim bij de Duitse regering ingediend. Volgens Duitsland kan een soevereine staat niet voor een buitenlandse rechtbank worden gedaagd en het Internationaal Gerechtshof bevestigt dat. Het weer op veel plaatsen valt sneeuw, maar in het noorden wordt het dus langzaam droog en gaat het opklaring. Morgen zonnig en koud met een middagtemperatuur rond min 4. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het verkeer heeft veel last van de sneeuw. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Hoevelaken 9 kilometer. Op de A1 Amersfoort Amsterdam voor Amersfoort 2 kilometer voor 1 bruggen 3 A4 de laag Amsterdam, voor Soete Woude 5. A6 Muiden-Ledistad voor Ledistad 6 kilometer na een ongeluk. De weg is daar tijdelijk dicht. Op de ring van Amsterdam is het in beide richtingen druk. De A27 Utrecht-Almere staat voor Hilversum 4 kilometer. A28 van Utrecht naar Zolle tussen knopen Rijnsweert en Amersfoort 19 kilometer. Op de A28 van Zolle naar Utrecht, versoesteberg Berg 9. De A28 van Amersfoort naar Utrecht is de linkerrijstrook dicht bij Knopen Rijnsweert. En dat komt door een ongeluk.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 We're <laughs>